Sophie Verhoeven met het NOS journaal. Het Britse parlement moet toestemming geven voor de start van het brexit-proces, het vertrek van groot-Brittannië uit de Europese Unie. Een lagere rechtbank had in november al bepaald dat het parlement zijn goedkeuring moet geven en dat de regering niet op eigen houtje kan handelen. En dat oordeel is nu door het Supreme Court in Londen bevestigd. De hoogste rechters oordelen verder dat de deelparlementen in Schotland, Wales en Noord-Ierland niet geraadpleegd hoeven te worden over het op gang brengen van het Brexit-proces. Het aantal doden in het hotel in Midden-Italië dat door een lawine werd getroffen is opgelopen tot 14. Vannacht en vanmorgen zijn vijf lichamen gevonden. Er worden nog 15 mensen vermist. De zoektocht gaat door in de hoop dat er nog mensen levend worden gevonden. Zes dagen na de lawine die het hotel bedolf onder de sneeuw.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 De talenten die er wel zijn kiezen vaak voor een beter betaalde baan in het bedrijfsleven. Het weer nog. Vanochtend kan het nog flink mistig zijn. Verder is het op veel plaatsen bewolkt. In het westen ook af en toe zon. De mist lost geleidelijk op. Vanmiddag wordt het 1 tot 5 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos, 2 kilometer. Vertraging een kleine 10 minuten.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 er was er ook één, die matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek aan mij. Weet je nog wel, ooitje. Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, ouwtje.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 Zometeen onderweg hier op CFM Zandvoort de Sunshines, ook Jan en Swaan met we gaan weer schaatsen. Waar is die? Het orkest zonder naam met als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. Die speelde zachtjes onze liefdesmelodie, die tijd met jou.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 2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 Onder aan het raam, we hebben dat samen. als we het dan doen. Vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Van de street en gaan we naar rat. Op de kermis daar is altijd wat te doen. En bovenin dat Reuzenrot krijg jij een zoet. Hé hey Ronnie, mijn Ronnie, ik ben een beetje bang. Ik wil me Ja, ik weet het, je vader is niet mis Maar dansen met jou is het mooiste wat er is Vanavond gaan we naar de kermis in de stad Van de schiet gaan we naar de reuze rat. Op de kermis, daar is altijd wat te doen En bovenin dat reuze ben jij een zoet naar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 Gym. Speel nog eens even dat lied van kon Karolineke. Kon Karolineke kon. In een straatje liep een muzikant. Speelde populaire liedjes voor het venster hoorden oude vrouw. Al die leuke melodietjes, zachtjes dikte zee aan het vensterglas, lachte tegen hem. Haf hem een paar centen en ze vroeg met een zachte stem. Harmonica, Jim, zwaai nog eens. In. Girls, I'm you happy. Waar eenmaal is de zege daar.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 Hij zong met haar onder meer nummers als de Bedelaar van Parijs. En ben hem ook een plaat op waar hij nummers vertolkte van uh, Willy Derby. En hier hoort hij Jerry B. met Maar de kinderen vragen. Ze staat aan de haven en kijkt naar de zee... verlangt het scheepje te ontwaren... en diep in haar harten ontvrinkt zich een B... voor hem die de zeeën bevaren...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 Ja.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 En streelt haar onwetende kleine je lief, waar blijft vader je nou? Dat zal.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 Ons dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droeg en meeleidend aan en vreest dat hij nooit.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 Nou, waar vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur?